1 uur. raam met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders is erin geslaagd om een anti-Europese fractie te vormen in Brussel. Samen met Marine Le Pen van Front National lukte het om voldoende steun te krijgen van andere partijen. Na de Europese verkiezingen vorig jaar mislukte dat nog. Door de vorming van de fractie hebben de anti-Europese partijen nu meer spreektijd in het Europees parlement. Nederland krijgt voor het eerst een commerciële getijdencentrale... Dat is een centrale die energie haalt uit de stroom van eb en vloed. Vanaf het najaar gaat de centrale stroom opwekken... tussen de pijlers van de Oosterschelde-dam. Per jaar wordt genoeg geproduceerd voor ruim duizend huishoudens. De centrale draait voor een groot deel op subsidie. In totaal kosten ontwikkeling, plaatsing en uitbating zo'n 11 miljoen euro. In Maastricht is een verdachte opgepakt... van de havenbranden in december en januari. De politie heeft zijn huis doorzocht... Wat daar is gevonden is niet bekendgemaakt. Bij de branden gingen boten in een aantal Limburgse plaatsen in vlammen op. In Roermond kwam asbest vrij en moest het stadscentrum een paar dagen worden afgesloten. De Limburgse politie verwacht nog meer arrestaties te verrichten. De reisbranche geeft toeristen die naar Griekenland gaan het advies extra euro's mee te nemen. Ook een creditcard kan van pas komen... Door de Griekse schuldencrisis bestaat de kans dat het land failliet gaat. De branche waarschuwt dat toeristen zich daarop moeten voorbereiden. Dit jaar hebben meer Nederlanders een vakantie naar Griekenland geboekt. Ze hopen dat die door de crisis goedkoop uitvalt. En twee gemeenten die op de route liggen van de tweede etappe van de Tour de France... willen niet meebetalen aan de ronde. De organisatie vroeg Krimpenerwaard en Montfort om een bijdrage van 15.000 euro. voor onder meer het opstellen van een verkeersplan... Maar de gemeenten vinden dat ze zelf al genoeg geld aan de toer uitgeven. Oude water twijfelt nog over de bijdrage. Dan nog het weer in het noorden de meeste bewolking, en kans op wat regen. In het zuiden droog en meer zon. Het is 14 tot 18 graden. Dit was het NOS. Cfm, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB.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 Waar vond ik? Soelaas? Soelaas! Weet je waar? In mijn hoofd. In mijn eigen hoofd. Want daar was een plek waar ik altijd veilig was. Waar alles fijn, harmonisch en warm was. Het Sprookjesbos. Ga met me mee naar Sprookjesbos, daar is alles mooi en fijn. Vlucht met me mee naar Sprookjesbos, Ja, daar zullen we gelukkig kunnen zijn. Ja, ja. En in het Sprookjesbos, daar was alles mooi en prachtig en veilig en harmonisch. Je had daar prachtige landschappen, van die, van die, van die prachtige mooie, mooie grote vriendelijke bergen... en van die lieve riviertjes en van die kletterende watervallen en alles... In het sprookjesbos, alles was zacht. Alles was zacht. Dus de lucht ook al, hè? die was al... Dus dan... Zo zacht. Zacht. Zachte lucht. Maar de grond ook, hè? die was ook zacht. Dus als je viel, dan was het niet van... Boom! Nee, dan was het echt zo van... Ja... En je van die, van, die, van die zachte rotsen? En dan voelde je zo die... een zachte rots. een zachte rots. Een zachte rots. Dat is een zachte rots. Maar een zachte rots. En dan ging je naar een andere rots. En dan dacht je nou, kan toch niet dat die nog zachter is? Jawel, jawel. Nog zachter. had je van die grote zachte bomen. En dan kon je dan helemaal zo... Wè, wè. Van die zachte bladeren, die kunnen zo... Wè, langs je lijf zo... Wè, wè, wè. En in die zachte bomen... Daar zaten de vogels. En de vogels... Die zongen hun lied. En daar was ik niet, niet, niet, niet zo van... Nee, maar echt... Nou, en dan voelde ik me zo veilig. In dat sprookjesbos. En dan huppelde ik door het sprookjesbos en dan kwam ik daar allemaal hele leuke, lieve, interessante figuurtjes tegen. Hi, hi, sprookjesbos. Hi, hi, sprookjesbos. Hi, hi, sprookjesbos. Hé, hey, hallo? Het is de eekhoorn. Hallo, eekhoorn. Wat ben je aan het doen? Ik ben eten aan het verzamelen voor de winter. Ach, wat leuk en verder, verder niks. <tie> <tie> ja. <tie> <tie> <tie> <tie> his Hi hi blokjes, Oh kijk, het is de olifant. Oh olifant, wat ben je toch groot? Wat? <tie> ik zeg wat, wat, wat, wat, wat ben je toch groot? Ja. <tie> ja nee, ja nee, maar ik vergeleken met andere dieren. <tie> groot. <tie> ja. Oh kijk, het is de uil. Hé, hey, uil, waar ga je het. Doei! <lacht> en weet je, het fijne van het sprookjesbos was dat alles helder was. Goed was goed en slecht was slecht. Nou ja, en er gebeurde ook nog na. Dat is niet helemaal waar, want waren af en toe waren er van die kleine incidenten. Bijvoorbeeld toen de vos de kip had opgegeten. Nou, toen gingen het konijn en de uil die gingen naar het huisje van de vos. En uh, klopte ze aan en deed de vos open. En toen zei het konijn: Ja, vos, jij hebt de kip opgegeten. Dat is absoluut verboden. Dat mag niet. En daarom moet jij nu het sprookjesblas verlaten. Oh, ja, dat is goed. Dan pak ik even mijn spullen, zei de vos. Dus de vos pakte zijn spullen. Maar toen stond de vos met zijn spullen in de deuropening. En toen zei hij in één keer. Uh, ja, ik, ik zat nog even te denken van, waar je aan zegt van dat ik daar weg moet naar alles. Maar ik zat even te denken van, is dat eventueel in principe van wat jij dan zegt van, ik wil ook, ik zat nog even van mijn kant af te denken dat ik dan denk van, is eventueel ook omdat de zegt van, van, van weg moet en alles. Maar uh, zal ik meer denken van, waar jij dan zegt van dat ik dan weg moet en alles, maar zal ik even, even, even ook mogelijk dat in plaats daarvan, waar jij dan zegt van dat ik daar weg moet, dat ik dan in plaats daarvan, ja, zeg maar, blijf, zeg maar, kan dat ook. <lacht> Nee, zei ik konijn. Ja, ja, zo werkt dit natuurlijk niet, Vos. Nee, je hebt de regels overtreden op een verschrikkelijke manier. Je moet nu gewoon je biezen pakken en vertrekken. Uh, ja, dat is aan uh, zich uh, helder. Maar, maar ik zat me, me vanaf mijn kant af te denken. Omdat jij dan zegt van gaan, zat ik meer te denken van niet gaan. Is, is dat even, meneer? Ja, nee, nou luister. Vos, op deze manier komen we er niet uit. Ik vind ik, Toen kwam de hagedis. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Uh, wij praten hier even met uh, De Vos. Die heeft de kip opgegeten en dan moet hij het sprookjesbos uh, verlaten. Maar hij wil niet weg. Kom, we gaan dansen. <lacht> ik ga toch niet gaan dansen nu? Ik moet toch deze situatie hier oplossen? Ja, maar ik wil dansen. <lacht> ik heb nog gedacht. jij ja, maar dansen in je huis, dan komen wij zo. Ja, maar ik heb nog helemaal geen dansplaten. <lacht> hier heb je de sleutels van mijn huis. Ga daar maar dansplaten halen en dan komen wij zo naar je huis, oké? Okay? Oké, doei! Ja, doei! Ja, Vos. Vos, wat begrijp je nou niet? Het is toch volkomen duidelijk? Jij doet iets verschrikkelijks. Daar staat een straf op. Je moet nu gewoon je spullen pakken en vertrekken. Uh, ja, maar is het dan eventueel ook uh, goed dat ik, dan, uh, dat ik dan ga... maar dat ik dan gelijk weer terugkom? Die... Vos, luister, ik begin er een beetje moe van. Toen kwam de reus. Hallo? Wat zijn jullie aan het doen? Uh, wij, wij praten hier met uh, de, de vos. Die heeft uh, de kip opgegeten. En dan nou, nou moet hij Spookiesbos verlaten. Maar, maar hij wil uh, niet weg. Oh. Hoe heette die? Oh, oh, oh, wat bedoel, wie bedoelt u? De kip. <lacht> hoe, de, hoe de kip heette. Ja. Eh, uh, ja. Ja, ja, kip. De kip. Oh. Doei. <lacht> Vos. Vos, nu voor de allerlaatste keer. Pak je spellen en verdwijn. Eh, uh, ja, ik ga nog even in bad, even over nadenken, en dan kom ik... Ze... Nee, je gaat, nu, toen kwam de leeuw. Hé, hey, mensen, alles goed, mensen? Ja, o alles goed uh, met jou, leeuw? Ja, ja, ja, nee, ja, is goed, ja. Oké. is goed. Is Leeuw, uh... is er iets of zo? Nee, het is een probleem. Leo, ik merk dat er iets is. Vertel op, wat is er aan de hand? Ja. Nee, nee, nee, nee. Leo, voor de draad ermee, wat is er? Ja, nee. ik heb AIDS. Kan het dan nou uh, blijven? Nee, Vos! <lacht> Jezus, Leeuw. Uh... Ja. Doei! <lacht> vos. Ja, Vos. Weet je wat? Blijf maar gewoon. Maar onder één voorwaarde. Vanavond is er een groot dansfeest in het huis van de hagedis... En dan gaan we allemaal naartoe en we gaan allemaal dansen, tot in de kleine uurtjes. Behalve jij, Vos. Want jij gaat de hele avond voor ons plaatjes draaien. En dan de volgende ochtend, meteen als je wakker bent, ga je naar het huis van de Leeuw. Om hem te helpen. Om hem te steunen met zijn ziekte. En zo geschiedde. En sinds die tijd stond hij bekend als DJ Buddy Fox. <lacht> En de rust keer de weg. In het sprong. Is nu Kalmet. Muldestorion kan Kalnek. Brust niet wie buigt. Heilers. Heilers. Brust niet wie buigt. Zie je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 antwoord is ook via internet te beluisteren. Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie in het buitenland... www.zfm-live.nl Natuurlijk ook via FM 106.9 of de kabel FM 104.5. Ja, wat nou zo leuk is, uh, aankomende 17 juni... Dan heb ik het over morgen, morgenavond, tussen 10 eh, uur en 12 eh, uur. S'avonds, luisteraars, een heerlijk programma met allemaal Rock Ballads. Dus eh, dan kunt u genieten met Willem Bruist, want die gaat weer heerlijke muziek voor u verzorgen. Rock Ballads op 17 juni, tussen s avonds 10 uur en 12 uur. Allemaal luisteren hoor. Want dat doet Willem eh, heel gezellig voor u. En, eh, hij doet altijd erg zijn best om het mooiste repertoire voor u op te spitten. Dus ik zou zeggen, uh, uh, uh, gun hem de gezelligheid en kom massaal op Facebook. U heeft juist het internetadres gehoord. Zfm-live.nl Dankzij internet kunnen mensen ook ver buiten de grens, internationaal zelfs, vanuit Amerika en overal ter wereld, kunnen ze Zfm Zandvoort ontvangen. Ik draaide net City to City van Jerry Rafferty, maar... Uh, uh, er bestaat ook een Hollandse groep, City to City... en die hadden ook een hit. En dat was deze, The Road Ahead... Ik ben niet de luisteraars van een stukje country muziek. U luistert nog steeds naar uh, Zier van Lundst. Mijn naam is Cheryl Dijk. En die hebben we gehad, de uh, City to City. Maar dit is uh, Honey Come Back. En het wordt heel mooi bezongen door Glenn Gamble. Well, honey, I know I've said it too many times before. I said I'd never say it again.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 I guess that's about all I gotta say. So I'm just gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are calling. Huh? Big fine cars and fancy clothes. But if you ever want somebody to just love you, and someday you just may, just give me a call, you know where I am. And here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 Joy of love that used to taste like Honey, come back where you belong To only me Honey, come back where you belong To only me Honey, come back where you belong Mr. Glenn Gamble, honey come back. Dit is The long train running. En heb ik het natuurlijk over de Dewey Brothers. Ja, dat kan dan bij ZFM Zandvoort, met Charles Duif. We gaan even naar Heemstede, luisteraars. Het was een titanenstrijd om een grote heistelling... die maandagmiddag 15 juli omviel aan de Lamphorstlaan... weer overeind te krijgen. Het hijsblok van de kraan raakte een geparkeerde taxibus... maar die was gelukkig leeg. Ook de kraanmachinist kon ongedeerd de heistelling verlaten. De machine staat al een paar weken op deze locatie, onder andere om damwanden te slaan ten behoeve van nieuwbouw op het bouwplan volmaakt. En dat is het voormalige Van Lent terrein. Met de inzet van twee gigantische kranen is gepoogd de heistelling weer overeind te krijgen. Het is nog onbekend overigens waardoor de heistelling is omgevallen. In de kernen van Zandvoort en Bentveld onderhoudt de gemeente de groenvoorzieningen. Inwoners moeten daar zoveel mogelijk plezier aan beleven. Daarom wordt aan de inwoners gevraagd of ze tevreden zijn over de hoeveelheid groenvoorzieningen en de kwaliteit van het onderhoud. U kunt uw mening daarover kwijt op de site van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl En u kunt daar meedoen aan het invullen van een enquête die nog geen vijf minuten duurt. Met de antwoorden wil de gemeente bepalen hoe zij in de komende jaren met het groen in Zandvoort moet omgaan. Uitgangspunten hierbij zijn het huidige budget en natuurlijk ook de personeelsformatie. De verwerking van de enquête gebeurt helemaal anoniem. Dat wil zeggen dat er niemand te weten komt wat u op de vragenlijst hebt ingevuld. De gemeente Zandvoort ontvangt alleen een reportage met de totale resultaten voor heel Zandvoort en voor alle wijken. Op zaterdag 13 juni heeft de Zandvoortse Reddingsbrigade twee waterscooters en een nieuw hulpverleningsvoertuig in gebruik genomen. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de gemeente en collega hulpdiensten werd een korte introductie over de inzetmogelijkheden van de waterscooters gegeven. Met het starten van een van de waterscooters door wethouder Gert-Jan Bluis werd het nieuwe materiaal officieel in gebruik genomen. Na de officiële introductie liet je de vrijwillige lifeguards tijdens een korte demo zien hoe ze de waterscooters tijdens de dagelijkse werkzaamheden langs de Zandvoortse kust gaan inzetten. De waterscooter is een snel inzetbaar reddingsvaartuig dat goed in ondiepte kan varen en door de opbouw en bijbehorende reddingsplank uitermate geschikt is om in het bankengebied voor de Zandvoortse kust te opereren. De Zandvoortse Reddingsbrigade zal de twee waterskroekers... zowel bij het preventieve strandwerk in de komende zomermaanden... als bij repressieve inzetten gedurende het hele jaar gaan gebruiken. De afgelopen maanden is een groot aantal lifeguards opgeleid... en is al intensief getraind om met deze nieuwe vaartuigen te kunnen werken. Het openbaar Ministerie, ministerieluisteraars heeft besloten... om vanaf maandagavond een aantal maatregelen te nemen... in verband met de veiligheid van Bernd Snijders. Dat gebeurt naar aanleiding van het uitbranden van de auto van de burgemeester afgelopen zondagnacht. Er wordt uitgegaan van brandstichting. In dit onderzoek worden alle scenario's opengehouden... waarbij ook rekening wordt gehouden dat de veiligheid van de burgemeester nog altijd in het geding is. Het openbaar ministerie wil niet zeggen om welke veiligheidsmaatregelen het precies gaat. De NOS meldde maandag dat het mogelijk om een vergeldingsactie gaat. In april werd de basis van de HM's afdeling van de hels-enzels opgepakt nadat in een loods in de stad een wapenarsenaal was ontdekt. Daarbij werden onder meer een uzi, een raketwerper, handgranaten gevonden... en ook gestolen goederen en contant geld in beslag genomen. Tot zover het bericht over burgemeester Bernd Snijders van Haarlem. Goed nieuws voor de hechten in Zandvoort. Dankzij een doorgang in de omheining hoeven ze sinds vorige week... niet meer over het strand om terug te keren naar de waterleiding duiden. Uit foto's van RTV Noord-Holland-correspondent John Daalhuizen, die de herten dagelijks bij zonsopkomst begeleidt aan de duiden, blijkt dat de roedel daar heel gretig gebruik van maakt. Een sprong van anderhalve meter hoogte hebben ze daar graag voor over. Overigens legde de Daalhuizen ook vast dat de herten wel degelijk over een hek kunnen springen. Toen ze vanochtend werden opgejaagd door een loslopende hond verdwenen ze eveneens achter de omheining. Springen is voor herten dus totaal geen probleem, zelfs niet over hoge hekken. Tot zover het nieuws. Het weer bij CFM Zandvoort met Charles Duif. Vanmiddag luisteraars krijgen we wat vaker de zon te zien. Het wordt slechts 15 graden op de wadden en maximaal 19 graden in het zuidoosten. Maar dan moet de zon wel een beetje meewerken. De wind is noordelijk, zwakt tot matig van kracht. komende nacht is het vrij helder en komt het af naar gemiddeld 6 graden in het middenland. Na zee is het met 9 graden dan wat minder fris. Woensdag is qua temperatuur de topper van de week. Vooral in de ochtend schijnt de zon. In de middag neemt het aandeel bewolking toe en tegen de avond verschijnen de eerste druppels regen... in het uiterste noorden van het land. Deze neerslag trekt in de avond over het land en maakt zich in de nacht na donderdag weer uit de voeten. De natuur kan de neerslag over het goed gebruiken. De temperatuur in de nacht blijft boven de 10 graden. Donderdag en vrijdag staat er een frisse noordwestenwind op het programma. Naast wolken en zon moeten we het met een paar onschuldige regenbuien doen die dag... Nou, dat is dan vooral in het noorden het geval en vrijdag is het in het hele land het geval. De temperatuur scoort er aan de frisse kant 16 graden op de wallen, 18 in Utrecht en net geen 20 in het zuidoosten. Het weekend kent een licht verloop. Bekende recept van wolken, zon en een enkele bui wordt weer tevoorschijn getoverd. De temperaturen blijven aan de magere kant. Maar dan neem niet weg dat het buiten in de zon prima is uit te houden. Na het weekend verandert er weinig, met frisse temperaturen en af en toe een lichte regenbuien. Voor de natuur te weinig en voor de vakantievieren ja, te veel. Tot zover het weer. Some angels look proud, You reek of purity I see your Een live uitvoering van het nummer Conquistador van Procoherm opgenomen in Denemarken. Niet uh, geheel onterecht, uh, dat applaus, luisteraars, uh, voor Procol Harum. Carrie Brooker, nog altijd goed bij stem. We gaan even luisteren naar nog een live uitvoering. Dit keer uh, door mijn eigen zoon Sven. En uh, die doet een nummer van uh, Simply Red. If you don't know me by now. If you don't know me by now. Geheel en hey. Ja, live gezongen bij ZFM Zandvoort destijds. Sven Duijf met uh, If You Don't Know Me By Now. Uh, eens even spieken, luisteraars. Oh, ik heb nog ruim tien minuten te gaan, dus uh, we kunnen nog wat lekkere muziek laten horen. En uh, er is zoveel lekkere muziek op de wereld. Ja, u weet, ik ben uh, uh, vooral op de donderdagavond altijd bezig met het uh, brengen van balletmuziek, uh, Mooie, rustige liedjes. En uh, daar hou ik nou eenmaal van. En... Uh, ja, ik ga gewoon uh, nog een mooi nummer voor u draaien. En dat is het oudje van de papa's en de mamas. En dan gaan we samen dromen over mijn vakantie, goed? Mm -hmm. en doen we dan met de mamas en de papa's, die helpen. Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper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 That leave all worries behind you but in your dreams whatever Papas en de mama's met uh, Dream a Little Dream. En, uh, zo spik ik nog steeds op mijn klokje, luisteraars. En uh, ja, het is onverbiddelijk. We gaan naderen het uh, eind van Zandvoortlunst van de dinsdag. Um, have you ever seen The Rain van Rod Stewart? Komt zo voorbij. Maar niet nadat ik nog even verteld heb, luisteraars, dat u aankomende uh, de, uh, wo woensdag, morgen dus, 17 juni moet luisteren. Ja, ja, u moet luisteren, zo zeg ik het goed. Van 10 tot 12 uur, want er komen ook weer de mooiste rockballots voorbij. Gaat Willem Bruijs zorgen 17 juni, van 10 tot 12 uur s'nachts. Lekkere muziek bij ZFM Zandvoort. Nou, was er nog meer voor u in petto? Ik zei het net al, Rod Stewart, die uh, stond in de wachtkamer met Have You Ever Seen The Rain? Een nummer van uh, ja, Creedence Clearwater Revival. Stuart was dat met uh, Have You Have you Seen The Rain. We kennen het allemaal uh, van de groep, uh, uh, welke groep? Oh ja, Creedence, Clearwater, Revival, CCR. Uh, dit zijn de Scorpions met uh, uh, Still Loving You. Wacht even. Oh, die zijn eigenlijk een beetje naar Rockbellet. Ja. Precies. Nou, dat, uh, dat hoort u allemaal morgenavond. Dus tussen uh, 10 en 12 uur, bij Willem Bruis. Ja, hoor. Ja, Zij hebben allemaal bedankt voor het luisteren vanmiddag aan Zier van Lunch. Ik, nee, net was afschrijven voor u. Dat het nummer dat, dat gaat tot. Uh, ja, als ik hem door zou laten draaien, tot, in het middels duren. Dus dat, dat gaan we niet redden. Ik uh, ben er donderdagavond nog eenmaal voor mijn vakantie. Want ik uh, vertrek uh, zaterdagnacht richting Mallorca. Uh, dus tot over. Uh, ja. Uh, ruim ruim twee een halve week zeg maar. Hè? Dan ben ik weer terug. Dat is voor het eerst op maandag, 6 uh, juli. Juli met een leo. Tot dan!